7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Burgemeester Krikke van Den Haag ging er op Oudjaarsdag vanuit... dat de houtstapels op het strand bij Scheveningen en Duindorp veilig waren. Daarom gaf ze toestemming om ze aan te steken. Dat zei Krikke in een vergadering over de vonkenregen... die door de vuren ontstond... Op 31 december bleek dat de vuurstapels veel hoger waren dan afgesproken. Krikken besloot alleen de veiligheidszone rond de vuurstapels uit te breiden. Het niet te door laten gaan van de vuren zou voor onrust in het dorp kunnen zorgen, zei ze. Over ongeveer een uur stemt het Britse lagerhuis over de motie van wantrouwen tegen premier May. Labour-leider Corbyn diende die gisteravond gelijk in nadat haar Brexit-deal massaal was weggestemd. Corbyn zei eerder vanmiddag in een debat dat mee de controle kwijt is... en al had moeten opstappen. Bij etnisch geweld in Congo zijn volgens de VN vorige maand... bijna 900 doden gevallen. Dat zou zijn gebeurd in vier dorpen in het westen van het land. De geweldsuitbarsting volgde op een ruzie tussen bevolkingsgroepen... bij de begrafenis van een stamhoofd. En voetbalanalist Wim Kieft gaat naar Talpa... twittert zijn collega Jack van Gelder. Kieft zit nu nog bij Ziggo... Eerder vandaag werd al bekend dat Linda de Mol naar het bedrijf van haar broer overstapt. Ze neemt na ruim elf jaar afscheid van RTL. Linda de Mol neemt programma's als postcode loterij Miljoenenjacht en Linda Zomerweek mee. Het weer nog vanavond regen en het waait flink. Morgenperiode met zon, maar ook wat buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9. Diemen richting Alkmaar tussen Afrit AMC en Bad Oeverdorp, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Verklopen de meer 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Afrit Noordwekkenhout en Voorhout. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De kop is eraf en uh, het eerste nummer is uh, ja, half voorbij eigenlijk. Maar, ja, Canon Rock, daar ben ik ooit mee begonnen bij uh, het gezelligste station van Zandvoort. Dat is ook het enige station, geloof ik, hier. Naast Kerkradio, dacht ik. Kerkradio, ja, doet het ook goed. Hoge ogen en zo. En uh, ook daar is uh, Canon Rock regelmatig te horen, ja. Nou, wat schetst mij verbazing? Ik denk, nou, ik doe vanavond de uitzending uh, doe ik, uh, ja, op zijn remies, hè, dus, uh, dus helemaal alleen. En uh, ja. En nou hoor ik iemand de trap opkomen. En heel vreemd, maar ik heb er gewoon een getrainde neus voor. Ik ruik in één een keer bitterballen, jongens. Ik denk, dit is niet normaal. En wie komt, en wie komt daar naar boven? Ja, mijn allergrootste kleine vrienden. Formule 1 vriend, dat jong, dat is ook helemaal gek van raceauto's. Ja. Thomas. Jongen. Ja, we moeten toch uh, bitterballen meenemen. En dat is je gelukt, hè? Ja, zeker. Ja, dat is je gelukt. Willem Bruijs zonder bitterballen, die, uh, dat gaat niet, hè? Dat nee, gaat niet, dat, dat... nee, dat is uh, als zie zonder muziek. Ja. zeg maar. <laughs> Ja, ik was laatst trouwens in, te, in, te, in het ziekenhuis. Moest ik zeg, even bloed laten prikken. Maar denk ik, komt er eens paneermeel uit? <lacht> ik denk, moeten we toch, moeten we toch stoppen met die dingen, man. Ja. Maar leuk dat je er bent, man. Ja, zeker. Wat denk je? Je kan die ouwe niet alleen laten staan? Nee. nee. Niet voor de laatste uitzending, hè? <lacht> Tof het. <lacht> ja, wat kun je allemaal verwachten eigenlijk? Ja, ik zou zeggen, laat je verrassen. Want uh, ik heb geprobeerd om drie jaar uitzending. Uh, in twee uur te stoppen. En nou ja, je weet van jezelf wel, dat, uh, dat lukt niet. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus uh, ja, we doen gewoon de lekkerste nummers die het meest gevraagd zijn. En uh, we beginnen zometeen met het Urke-Mannenkoor. <tossimus> Geloof ik. <tossimus> ja. En uh, nou, we maken er gewoon een feest van. Geniet ervan. Tot negen uur. Luister je naar de Final Countdown. Ja, ik wil dan nog even, eventjes één ding zeggen, Thomas. Onze sponsor, één van de sponsors, dat is Garage Zandvoort. Mag je rustig zeggen? Ja. Die onbetaalde godsvermogen om dat een op de radio. Die zit nu ook aan de beeldbaas gekluisterd. Uh, hij zit op de kast, want de stoelen bij hem in de kamer die zijn weg. Dus hij moet op de kast zitten om naar ons te luisteren. Is niet wat? Nou ja, dan... Uh... Ja, Garage Heeft Zandvoort. Wel wat voor over? Ja, zeker weten. Garage Zandvoort, hartelijke groeten vanuit de uh, ZIWM Studio. Ja. Nou, we gaan van uh, de ene gitaar naar de andere toe. Want het is toch uh, fun en jolly vanavond, zeg maar. En uh, ze zijn geniet er genieten van. spend the rest of our lives with each other The rest of our days like to love us for Bij You. Een van de mooiste nummers die ze gemaakt hebben. Dat, uh, dat vind ik. Thomas uh, die denkt er anders over. Uh, maar ja, Thomas is een beetje van slag vanavond. Want uh, die bitterballen, hè, jongen? Ja, lekker. Ze maar zijn... je zet, waarom oh. zet je ze nou voor mijn neus neer? Nou, um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik rook al drie jaar niet meer. Ja. Het oh, uh, is net zo verslavend, zeker. Of? Bitterballen zijn nog veel verslavender dan Oh uh, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is... Maar nee, ik vind, ik vind het heel leuk. Ze zijn erg lekker trouwens, moet ja? ik zeggen. Waar heb je ze vandaan? Heb je moeder ze zelf gebakken? Nee, dat niet. Dat niet. Kijk, ik heb ze gebakken. Je hebt ze alleen, gebakken? Alleen niet thuis. ze gebakken, hè? Mag je reclame maken? Ja, doe je. Je mag ja, reclame mag u, maken. Ja, ja. Bij de Febo. De, de? De De vebo. Vebo, ja. Oh, nou. Weet vebo je dat ook weer? <laughs> Werk je bij de Febo? Ja. Ik kom morgen even uh, lunchen bij jou, denk ik, ja. Nee, maar uh, ja, ik vind het leuk, joh. het trouwens, hier naar bitterballen in de studio. Het is wet, hè? Ja. <laughs> het, is, het is weer niet normaal. Ik zou uh, bijna tegen je ouders zeggen van, voet uh, jongen toch eens op maken. <laughs> goed gedaan. Hoor. Ja. Nou, goed, hey, we gaan snel verder met het programma, want anders dan, uh, dan denken de mensen met een cabaret-uitstelling bezig zijn. Maar uh, uh, laten we maar eens even beginnen met uh, een serieus begin.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 Just need to hear Hello, my friend, hello. hear you say hello. Zeggen ze dat, Thomas, toch of niet? Belost Geen idee, uh, ingelost, ja, nou ja. Je luistert naar... ...Zief hem Zandvoort. de Final Countdown, met Willem Bruist en... Uh, ...ja, Big Thomas. O, schiet. <laughs> yes, I understand that every life must end on. As we sit alone, I know strongly we must go. Oh. Great. Het schijnt dat wij een verbinding hebben die niet helemaal tof is. Ik zou zeggen, blijven proberen, blijven proberen, ja. Dan een stukje paneer in mijn keeltje. Er zit er die zit me gewoon verschrikkelijk uit te lachen, die En Ja, ik kan er wel wat van zeggen, ik kan er wel wegsturen. Ik voel dat net bijna mijn mond ook. Ja, dat hebben de luisteraars gehoord, vriend. Dat, ik ben me, uh, me iets te groot op volgens mij. Ja, dat ding, je moet niet een olie... Of een, een, hoe noem je zo'n ding? Zo'n bitterbal in één keer in je potje stoppen. Nee. Er is een nee. potje niet voor gemaakt, hè? <laughs> je moet wel lucht langsheen kunnen, ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Doe maar weer. Nou, uh, ja, uh, net wat ik zeg. Er zijn dus een, toch wel heel wat luisteraars. Die hebben wel beeld, geen geluid. Anderen hebben wel geluid, geen beeld. Uh, ik ken uh, zo niet 1, 2, drie, vier, acht, twaalf... Zeggen wat we eraan kunnen doen. Eigenlijk, Thomas, heb jij een idee? Jij hebt dat de technieken zien. hier... Nou, uh, ik ben aan het proberen, maar uh, ik krijg het ook niet voor elkaar. Dus. Nou, dan gooit die er maar uit. En dan hebben we in ieder geval weer een, een kleine streaming meer. Voor de luister. <laughs> ik denk dat het gewoon druk is. Ja dat, kan ook, ja, dat kan ook. Maar ja, in ieder geval, degene die het niet hebben gehoord... die krijgen van mij in ieder geval sowieso de link nog. Hè. Een stukje nazorg, zeg maar. Ja, nou, vooruit. We gaan even met de trein. What if you... What if you... said goodbye to me?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 in faces, they were all so nice to everyone but me Sitting on skeletons, no one can see I got no things filed, I received a CD collection I could have if I wanted, never felt rejection I just spent what my parents gave me on some trash In a dive competition, I was set to splash I got pain in the morning dreams I shouldn't have even saved all the things I had I blame the other man in me Will and the people. Ja, je hoort er niks meer van. Uh, ken je die band trouwens of niet? Nee, hey. nee. nee. <laughs> zeg nee. maar helemaal niks. Loop maar met bruis mee, jongen. Dan komt het helemaal goed. Nee? Ja? Ja. Hé, hey, um, drie jaar geleden. Ik praat uh, over drie jaar geleden. Ik was net met de uitzending uh, bezig. En uh, in het begin uh, bij CFM. Uh, bij dat was net in die tijd uh, dat uh, stoppen met roken werd toen uh, ja, behoorlijk uh, ja, actueel eigenlijk. En ik heb er ook aan meegedaan gedaan. En, uh, er waren toen een heleboel mensen die hadden dus, uh, ja, er toch wel wat moeite mee. En, um, dus ik heb op een gegeven een keer een uitzending gedaan... speciaal voor mensen die zijn gestopt met roken of met, uh, met drinken of wat dan ook. En daar heb ik toen een, een nummer voor gedraaid. En de nummer dat is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, on... onomlosbaar, losbaar, Het is niet meer los te creëren, zeg maar. Het ja, is niet meer los te creëren van uh, de uitzendingen die ik doe... in Nederlandstalig of uh, ballets, maakt niet uit, Er zit er altijd wel tussen. En uh, een hoop mensen hebben er, uh, ja, die hebben er toch wel steun aan gehad. En uh, ja, ik draai hem nog een keer.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 van uw Vandaag ben ik gaan lopen Maak me klein bij elk geluid Ben veel banger dan ik Mag zo wezen Maar ik kom eindelijk Ik kom eindelijk vooruit Vandaag ben ik gaan lopen. Waar ik loop is Van nu af aan een weg Kijk me lopen, even sloot de bergen, andersom, ik ben hoe dan?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 Kijk me lachen, man. Hier loop ik naar Ja, Akda en de Munich. En uh, ja, ik vind het heel leuk dat ik dan toch ook nog berichtjes krijg van... van, uh, van ik ben trots op ons. En ja, het is toch een hele groepering geweest. Een hele volkstam die heeft gezegd van... Uh, ja, ik, uh, ik doe het gewoon niet meer. Klaar? En... Uh, ja, er zijn van die beslissingen in je leven die, die je dan neemt. En als je dat ondersteund kan worden door, door muziek... en ik kan je dat geven, dan, ja, dan, dan doe ik dat met alle liefde natuurlijk. We hebben een heleboel luisteraars. Even kijken of Thomas nog wakker is. Thomas, ben je nog wakker? Goedemorgen. Nee, ja, ik ben nog wakker. Ja, goedemorgen. <laughs> ja, ja. ja, nee, maar uh, Thomas heeft dus bitterballen meegenomen. En ik krijg alleen maar berichtjes met, uh, met, uh, met lekkere bitterballen... en uh, lekkere en uh, leuk, Thomas, dat je er bent en zo... Ja. En, uh, maar helemaal niks. Oh god, wel helemaal draai je leuke muziek? Of, uh... Oh, je draait hele leuke muziek? Ja, en dan ben ik de enige die dat zegt, denk ik. <laughs> en er was er zelfs eentje van... eindelijk bruist, bruist, los, toch eens op. Dat vind ik zo jammer dan, hè? Ja, dat vind ik echt jammer. Nou ja, goed. Uh, we maken er dan gewoon een lekkere losse uitzending van... Uh, met, uh, met alle muzieknummers. Die in het verleden voorbij zijn gekomen. En uh, ja, dit is er ook eentje van. En dan zonder die intro, hè. Dat is toch, dat is toch, dit is toch mooi. Thomas, dit is toch mooi. Kleine bitterbal, ja. Oh, toch? Ja, ja, ja. Nou ja, ik hou er niet van, maar. Nee, mooi. nee, nee, nee, dat is niet de tekst. Moet je moet wel oplezen wat er op papierje staat. Oh, wat ja. een geweldig nummer. Ja, een hele mooie. Hele mooie, ja. natuurlijk. En wie was dat? Ja, dat zei je net tegen mij. <laughs> ik krijg net een berichtje van een van, van, van, luisteraar. Ze sturen gewoon berichtjes door. En die vragen van wie zit er nou bij je? Dus ik tik in de jongste ja dan zeggen ze de jongste fan is, nee, DJ, Oh, oh, oh. Maar jij, jij hebt toch een eigen programma toch? Ja, of niet? zeker weten. Zeker oh. weten. Is dat niet dat 50-plus programma? Nee, nee, nee. Nee, nee, 20-plus, nee. Hoe is dat programma van je? Een cfm Jong zandvoort Jong zandvoort Jij, Jong zandvoort. jij zit erachter? Ja, dat ben ik. Oh, kennen we niet ja, ja, de luisteraars gelijk? Ja, dat Dan gaat het gelijk een lichtje branden. Dan gaat gelijk, ja, ja, gaat gelijk, uh, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Ja, maar dat doe je nog steeds? Ja, nou... Of daar ga je weer mee beginnen? daar heb nou, ik net weer mee begonnen. En wat is, wat, wat, wat, wat is dat? Dat is echt specifiek voor de jongeren. Ja. Beetje, met, uh, we maken even een beetje reclame voor je. Bespreken we games en zo en films. Gays? Games, oh, games. games. Ja. Uh, je wel, achter de computer Ja, ja, en zo. ja. Ja, jij ja, ja, dat ook nog wel eens. En uh, ja. Ik, uh, ik speel meestal de smurren maar <lacht> ik schiet er helemaal niks mee op. Dat, dat werkt bij mij <lacht> gewoon niet. Die mannetjes lopen iedere keer door dorp buiten. Die moeten ze iedere keer kwijt. <lacht> Ja, nou goed, maar uh, oké, okay, games. Ja, nou ja, het uh, drukt er mee of uh, valt er mee? Nou ja, het is, uh, moet goed voorbereiden natuurlijk, hè. Ja, maar dat is met alles zo. Hè? Dus ook als je, als je de final countdown doet, uh, ja, ook. De, dan ben je nergens ja, op berekend. Nee, ook nee, niet dat ze nee. dus met bitterballen binnenkomen. Dan <laughs> moet je op inspelen en ik kan je, je vertellen. Dat is heel moeilijk, hoor. Ja, nou ja, goed. Maar ik vind in ieder geval wel, wel, wel, wel mooi dat je er bent. Dan weet ook iedereen gelijk wie je bent. Dan denken ze allemaal van, wat is dat dan, van Ketel Binky. Nee. nou, van Ketelbinky. Nou, Ketelbinky is je al jaren niet meer, hoor. Hij heeft uh, alleen het uh, verkeerde uh, Formule 1-shirt aan af en toe. En, uh, net als zijn moeder trouwens. Nu ook zeker, of niet? Wat zeg je? Heb ik hem nu ook verkeerd aan? Nee, nee, nee. nee, nee. Keurig, keurig, keurig, keurig. Je weet wat jij moet doen. <laughs> ik draai nog een stukje muziek, jongen. Nou, even een klein stukje les. Uh, wie is dit? Wie was dit? Moet jij zeggen, Judas Priest. Hoe? Judas, Judas Priest. Ja, hoe weet je dat? Uh, ja, dat weet ik gewoon natuurlijk. Dat weet jij gewoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik kreeg, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn beste lieve fijne mensen, luisteraars. Ik kreeg net foto's te zien <laughs> van een auto in de kleur roze. Op zich niet zo erg. Met oogwimpertjes En eyeliner hè? En eyeliner eyeliner Glitters. Ja, op zijn Haagse, eyeliner <laughs> Ja. En, uh, nou ja, goed. Nou, dan rijdt je moeder, die rijdt erin. Dan uh, moet, moet ze zelf rijden. Cool. Ja. De een rijdt voor uh, Red Bull en de ander rijdt in een Roze via 500. Maakt niet uit. Maar dan hoor ik dus dat jij ook in die auto gaat rijden, of? Uh, misschien wel, ja. Misschien. Weet je moeder dat ook? Ja. Oh mijn god. Oh god. Oh god. Oh, god. Maar wat god. vertelde jij nou net dan? Wat vertelde ik? Ik ga nu een tunnel in. <lacht> <lacht> maar wat vertelde ik net dan? Nou, dat je hem wel eens hebt zien staan. En, uh... Ik heb hem wel eens zien staan in de garage... bij uh, bij uh, hier als je in Zandvoort bent bij Albert Heijn, ja. beneden. Er stond zo'n auto, alleen ik heb... Ja, er zijn ook wimpeltjes, hoor. Alleen ik heb een Alanis. En Mike, en waar lag je nou? Zo heet het toch? Eyeliners. Ja. ja. En, um, uh, Waar hadden we het nou al over? Albert Heijn, oh ja. Betaalt Albert Heijn trouwens uh, nou, Nee, <lacht> Dat beneden. weet ik niet. Dan dus zeggen we geen Albert Heijn meer, goed. Maar wij beneden bij Albert Heijn, bij de garage... <laughs> um, daar zag ik dus ook zijn auto staan. En die dingen. Ja. Mijn god, dat, dat die dingen bestaan. Ze bestaan echt. Maar jij, jij houdt van Mercedes, toch? Ik uh, ben liever van Mercedes, ja. ja, ja. Dus ja. als ik er dan zo'n uh, zo plaatje van Mercedes op zet. dan is het weer goed. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Maar ik wilde wel foto's van zien. Via het logo eraf uh, halen. Via het logo eraf met sleutel en steeksleutel 10. <laughs> ja. En uh, ja. Ik uh, zou zeggen, doe het maar. Ja. Weet je, want uh, eerlijk gezegd. Het is allemaal hartstikke mooi, maar ik krijg er een heel klein beetje de blues van eigenlijk. Uh, heb jij dat gevoel ook wel eens? Nee, ik hou niet echt van blues, maar... Oh, nee, is er iets waar je ja, even, ja. even op een papiertje kijkt? Ja, ja, ja, nee, ja is Geweldig mooi. Ja, klopt. Dan gaan we een nummer draaien van Etta James. Zeg maar James. James. Edwin James. Hij maakt het helemaal... James. Nee, dan moet het zusje hebben. Etta. Etta. Ik had het nooit met Danny de Munk moeten doen. like to get you off my mind but I can't Just the thought of you Baby, just the thought of you Turns my whole world a misty blue Just a mention, just a mention of your name Yeah Turns a flicker to a flame Listen to me, good I think of the things, oh I think of the things we used to do And that's when my whole world Oh, my whole world turns misty blue <laughs> I should forget you Heaven knows I've tried But when I say I'm glad we're through my heart My heart knows I've lied. <laughs> I've lied. Oh, I'm glad we're through. That's yes, when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of, of your name Yeah Turns a flicker to a flame Listen to me good, okay I think of a thing That's when my whole world, my whole world turns misty blue. Yeah, hey, hey, yeah, yeah. And I, I, I should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows, that's when my heart knows that I've lied. It's a long, long, long, long time, And babe. Looks like I get you. I'm gonna get you off of my mind, but I can't. Oh no, just the thought of you, just the thought of you turns my whole world, it turns my whole. Just a thought of you, just a thing of you, a thought of you. Turns my whole world misty, misty blue. Ja, misty blue. Etta James mocht niet ontbreken natuurlijk in de final countdown van ZFM Zandvoort. Ja, nou, ik zit al in een heel gesprek met Thomas te hebben over auto's en zo. En alleen zijn moeder komt iedere keer door. En dat is, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat ik, ja... Eigenlijk, uh, ja. Nou, goed. Verkeerd merk, hè? Wat zeg je? Ze komen met een verkeerd merk. Ja, dat valt wel mee. Nou... Dat valt wel mee. Ik bedoel, hè? Uh, hey. Ja. <laughs> goed. Oké. Okay. Uh, je maakt weer een rommeltje van, uh, vriend. Of oh, doe weet, ik dat? Ik, ja, weet ik niet. Nee, jij doet het helemaal niet. Ik hoop dat trouwens de verbinding het een beetje goed doet, nou... en uh, dat we beeld en geluid hebben, want... Zo. <laughs> nou, er valt een, een enorme bak <laughs> regen naar beneden hier... <laughs> Maar het kunnen ook bitterballen zijn. Dit zou een hele serieuze uitzending moeten zijn. En uh, ja, maar goed. Thomas komt binnen en hij zegt, weet je wat, ik kom erbij zitten. En uh, ik, zal, uh, ik zal eigenlijk helemaal niks doen. Nee. En uh, nou, ik moet je zeggen, het lukt je aardig. Ja. Dus, ja, nou goed. Uh, Rowan Hezen, zeg je dat wat? Nee. nee. <laughs> ja. Dat is erg, hè. Dat ik dat niet ken. Nee, wel. dat geeft helemaal niks. Nou, weet, okay. je, weet De muziek maakt gelukkig wel goed. Ja. Even een berichtje van je vader en moeder. Voed dat kind eens op. Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt niet hem naar hoesten Toen iemand zei, hey, loop is mij. Het is hier nog niet gedoen. Ik keek al aan en ik schrok ervan. Ik had jouw joren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november, zag ik voor de eerste keer. De winter weide door en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in o'n hand En ik doog loop door, loop door Onderweg heb ik mij zelf verteld Het was niet meer als een blaad dat veld Maar een blaad dat veld En een boekje dicht, maar wat bleef dat was zo gezicht, overdag de zon en s de mond. Ik was woorden niet weerstand. Ik dacht niet aan nooit aan mijzelf. Ik dacht dagen aan een stuk. wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid geluk. En s in bed slop ik net om de gee op bezoek te mijn bed is kalm mijn kamer kaal en ik droom haar daar staan en gij ziet zacht als doos, als vacht. en ik draai in en in ochtend weer ik weer en droom mijn mooiste zin Te lang gewacht Ik ging door op halve kracht Er bleef niks meer over van dit schip Het dreef langzaam tot een stip Tot een puntje aan de horizon Op een oceaan zo groot Ik heb alles overboord gegooid Een haven die kwam nooit het was mergens vroeg in Venlo, hoogtiet hem naar Hoestegon. Gij keek mee aan en ik keek al aan, van Kigo's hier nou stom. Ik pegel hand en ik lachte want o gezicht en oe naam. En hoe gek keek, hoe toen de zon aan den hemel kwam. Nou, ik hoorde dus net uh, dat het uh, tweede uur vervalt... in verband met uh, ja, gemeenteraad. En dat, uh, dat heeft voorrang, het is niet doorgecommuniceerd. Dat geeft verder niet, dan doen we gewoon het laatste uur niet. En, uh, nou ja, goed. Het was mooi maar kort, uh, Thomas. Ja. Ah ja. He helaas, pindakaas. Nou, ik heb wel genoten van de bitterballen. Ja, ik ook, absoluut, <laughs> absoluut, absoluut. Nou ja, goed. Je, we hebben nog 3,5 uh, nog minuut... en uh, ik gebruik er gewoon even om iedereen gewoon te bedanken... voor de afgelopen drie jaar... Uh, voor de thema-uitzendingen, nachtuitzendingen en uh, ja, alle respons. En ik, uh, ja, ik wens eigenlijk dat ik op een andere manier weg zou gaan hier. Maar ja, dat wordt me niet gegeven. Dat vind ik jammer. Dat meen ik heel erg, uh, heel erg echt. Goed. Ik zal even de laatste nummer instarten. En, uh, nou goed, dan geef ik de microfoon over hier. In ieder geval, iedereen, pas goed op jezelf. En tot snel. Dag. You can light up the...